Ik heb van alles geprobeerd om haar terug te krijgen, van alles, echt van alles geprobeerd. Van alles geprobeerd om haar terug te krijgen, van alles, echt van alles geprobeerd. Grote bossen, rode rozen dozen, chocola en taarten, sterren van de hemel snachts voor lul op een wit paard, met serenades bij haar raam, de halve buurt gealarmeerd, maar het was allemaal, allemaal verkeerd. Allemaal, allemaal verkeerd Ik heb van alles geprobeerd om maar terug te krijgen Van alles, echt van alles geprobeerd Van alles geprobeerd om maar terug te krijgen Van alles, echt van alles geprobeerd De Mount Everest beklommen met mijn handen op mijn rug Rotterdam, New York gezwommen en dezelfde dag nog terug België bezet, de Waddenzee geasfalteerd Maar het was allemaal, allemaal verkeerd altijd allemaal verkeerd, altijd allemaal verkeerd. Altijd allemaal verkeerd, altijd allemaal verkeerd. Ik heb van alles geprobeerd om het goed te maken. Van alles echt van alles geprobeerd. Van alles geprobeerd om het goed te maken. Van alles echt van alles geprobeerd. Ik heb gebedeld en gekropen in het stof gebogen diep, al mijn fouten toegegeven Dat ik snurkte als zij sliep en dat het mijn gat in haar hand was dat er had geruineerd Maar het was allemaal, allemaal verkeerd Allemaal, allemaal verkeerd Ik heb van alles geprobeerd om het goed te maken, van alles, echt van alles geprobeerd van alles geprobeerd om het goed te maken Van alles, echt van alles geprobeerd Ik heb gezegd dat ze een schat was toen ze in gezelschap vond Dat de aarde best wel plat was, misschien platter nog als rond En dat Socrates en Plateau dat vroeger ook hadden beweerd Maar het was allemaal, allemaal verkeerd Altijd allemaal verkeerd Altijd allemaal verkeerd Altijd allemaal verkeerd, Altijd allemaal verkeerd.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 Tot ik er genoeg van had, tot ik niet meer kon, gewoon vestig ik me in Nieuw-Zeeland, gaat meteen de telefoon. Altijd allemaal verkeerd, altijd allemaal verkeerd, altijd allemaal verkeerd, altijd allemaal verkeerd.